7 uur Gert Kluk met het NOS journaal. De Verenigde Staten en Europese landen hebben Rusland en China opgeroepen om een volgende VN-resolutie over Syrië niet te blokkeren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton zei in de Veiligheidsraad dat het tijd is dat alle landen, inclusief Rusland en China, uitspreken dat het doden van onschuldige burgers moet stoppen en dat er een begin moet worden gemaakt met politieke hervormingen. Rusland zegt wel bezorgd te zijn over het escalerende geweld in Syrië maar wil tot nu toe geen steun geven aan VN-resoluties daarover. Het land is bang dat de toestand in Syrië alleen maar verergert... als de VN partij kiest voor de oppositie. Ook wil Rusland voorkomen dat een resolutie wordt aangegrepen... voor militaire acties tegen Syrië. ProRail gaat struikelmatten inzetten tegen koperdiefstal. Zulke matten hebben punten van kunststof... waardoor er nauwelijks op te lopen is. Zondag heeft de spoorwegbeheerder de eerste proefmatten neergelegd... bij twee spoorwegovergangen die geheim worden gehouden... In Engeland zijn de matten volgens ProRail effectief gebleken... in de strijd tegen koperdieven. De matten zijn geen wondermiddel, maar een van de maatregelen die we nemen, zegt ProRail. Er worden ook meer hekken langs het spoor gezet en camera's opgehangen. Door de stijging van de koperprijs wordt er steeds meer gestolen. De Amerikaanse wetenschapper Sherwood Rowland die ontdekte... dat het gebruik van bepaalde chemicaliën de ozonlaag aantastte, is overleden. Hij leed aan de ziekte van Parkinson en overleed zaterdag 84 jaar oud... meldt de Universiteit van Californië.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 Het weer vanavond in het hele land opklaringen. Ook morgen bewolking en periode met zon door dan 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Er staat nog één file. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidsendam en Zoeterwoude 2 kilometer. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?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 Dit is radio 1, de NTR. Yes, toch. Dames en heren, goedenavond. Morgen davert de Boekenweek uit de startblokken met de traditionele boekenbal. En onze gast schreef dit jaar het prestigieuze boekenweek SC. Verder alles goed, waarin hij aan de hand van brieven en aanzichtkaarten... de chemie van vriendschap verkent. Want wat schrijf je aan wie als je radeloos op bed zit in een kamer... net buiten het centrum van Madrid? Hier is Nico Dijkshoorn. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Nico Dijksoorn, het kan raar lopen in een mensenleven. Want het is uh, nog geen vier jaar geleden dat je hier zat op deze plek. En vier toen, jaar al? Ja, 2008 ja. was dat. Toen schreef je nog stukjes voor de Volkskrant en uh, Geen Stijl. En toen zei je tegen de redacteur in het voorgesprek... Uh, dat als kunststof een televisieprogramma zou zijn geweest... dat je dan niet was gekomen. Dan had ik het niet gedaan, zei hmm. je. Mensen als Hugo Borst en Henk Spaan kunnen nergens meer anoniem opereren. <laughs> nou ja, dat, ja dat, dat is ook zo. Ik, ik hou gewoon heel erg van uh, de wereld draait door. Dat, dat is net de uitzondering. Ik, ja, was daar, ik blaad, werd ja. daar gevraagd met mijn dichtbundel toen. En uh, toen voelde ik echt zo'n enorme. Toen voelde ik. terwijl was gewoon, ik las wat gedichten voor. En. Uh, wat ik toen vooral heel erg voelde was: van dit wil ik, dit is zo live en dit is voor een groot publiek. Van dit wil ik ook doen. En Matthijs, die had blijkbaar, dit hoorde ik later van hem, die had hetzelfde gevoeld: van hé, hey, dit is wel gewoon iets bijzonders. Gewoon iemand live iets laten schrijven in een uitzending. Dus we hadden allebei hetzelfde idee. Mm -hmm. Maar daar hangt het voor mij wel op. Want ik heb ook een paar keer in interviews gezegd, en daar mag je me ook wel aanhouden... dat je mij niet als zodra Matthijs stopt. Het hangt voor mij heel erg aan hem. Ja, ja het, omdat hij oh. ook echt een paar, Ja, omdat hij echt ook. Uh, hij, hij heeft uh, dit geïnitieerd en uh, mm. hij heeft het herkend bij mij. En hij is volgens mij in het begin al wel eens een paar keer toen het niet zo lekker liep voor me gaan staan. Dus ik ben echt gewoon... Uh... Jullie houden van elkaar. Ja, enorm belangrijk. Dat is ook wat je ziet. Ja. Want ik ging nog kijken naar die ja. al, jouw allereerste optreden. Daar. Dat was eigenlijk geen optreden, dat was gewoon een interview... naar ja, een van die bundel. En je ziet inderdaad de liefde van Matthijs <lacht> afstralen. Van, oh, wat een leuke man. En wat een grappige gedicht. Nou ja, ja, ja ik weet het. Af en toe, weet je, als, als ik eens een keer uh, net een snaar raak uh, bij hem... Hoor ik nog eens af, dan de, de, de, de, moet de microfoon wel echt iets zachter gedraaid worden. Omdat het echt <GUILEN> even echt zo'n, oh ja. dat af en toe zo'n meidengiegel. <mij mij mij> maar, desalniettemin, heb jij toen gezegd... de anonimiteit, of in elk geval het feit... Nu, nu kijkt kijk jouw hoofd mij van, ik weet niet hoeveel abris aan. Honderden ja. zijn het er. Ja. En um, hoe vind je dat eigenlijk? Ja, wij kijk, ik heb dat... Het heeft twee, twee dingen. Het heeft mij, in de eerste plaats heeft het, mij, heeft het voor mij een veel gelukkiger, uh, gelukkiger, me, gelukkiger mens gemaakt. Met veel meer zelfvertrouwen. Dat is wij al dat gezeur van bekende Nederlanders. Mm -hmm. die, uh, die, die, die dan gewoon heel schichtig over straat lopen. Dat herken ik helemaal niet. Kijk, ik loop het ook niet te vieren. Maar ik was dus wel iemand vroeger die bijvoorbeeld in een platenzaak doodsbang met een soort CD'tje van Abba in mijn hand stond. Dacht ik, of of daar stond ik bijvoorbeeld, oh, Abba is het verkeerde voorbeeld. Ik koop heel veel moderne muziek. En dan dacht ik van, oh, als ik dat afgereikt, denken ze dat het voor, me, voor mijn zoon is of zo. Ik had een, een soort enorm fysiek minderwaardigheidscomplex. Ik fysiek? Je, ja, fysiek. Dat ik echt dacht van die mensen ik die vinden hem mij hem gewoon een oude uit. kale lul. En dan, en dan moet ik gewoon... Hoe, hoe maak ik nou duidelijk dat ik er gewoon nog best af en toe wel... Dat ik wel een aardig stukje kan schrijven. Een soort, toch een soort van minderwaardigheidscomplex. Mm -hmm. En het gekke is met televisie is... Tenminste, in ieder geval wat ik daar doe bij de wereld daardoor Ik ben er behoorlijk mezelf. Uh, is dat ik dat uh, nooit meer uit hoef te leggen? Ik, ik kom dus nu gewoon. Ik, sta, ik maak opeens praatjes met een. Uh, nou, het komt ook in het, in het essay voor. Praatjes met een slager. Uh, ik durf een bus in te lopen. En het komt gewoon echt. Hoe pathetisch dat, ook, uh, dat dan ook is. Dat komt omdat ik denk van. Uh, ze weten dat ik, iets, uh, dat ik iets kan. In ieder geval. En ze vinden het of slecht of goed. Maar ze weten in ieder geval. dat ik daar bij de wereld uit door durf te gaan zitten. En dat ik ook niet bang ben, ben als iets mislukt. Want dat, dat kan ook, hè? Dat is de kracht, denk ik. Maar, zeg maar je maar... begint met het fysieke gedeelte. Dus ja. dat interesseert me wel. Want dat is dus, ondanks mijn voorkomen, ja. weten mensen nu dat ik wat kan. Nou ja, kijk, laten we eerlijk zijn: van, uh, als, je, als je zeg maar zo'n soort licht kaaland grijs, wat dikig mannetje bent. Zma normaal gesproken niet, alle deuren, voor, niet deuren voor, alle deuren voor je open. Maar wacht even, want ik zie nu foto's van jou in bijvoorbeeld Volksrand magazine. Ja. Met die rode blouse. Je weet waarschijnlijk onmiddellijk waar ja, het ja, over ja, hebt. Dat rode over hem. Ja, klopt. zwart kolberde over. Ja. Je straalt toch echt een zelfvertrouwen naja, uit. Ja, maar dat, dus is, dat, wat, dat, dat is, is wat ik je uitleg. Dat is dus gewoon. Dat, dat is, zo werkt het dus. Dat, dat, dat, Kijk, er wordt nu gewoon. Ik was nu toevallig deze week. Ik dacht dat het deze week was. In de Faragids was, was zo'n zo, zo moderedactrice. Die was losgegaan op mijn uiterlijk. En die, oh ja, die, die legde ja. uit dat ik dat dan gewoon dat ik dat enorm cultiveer. Dat, dat, dat, is, dat is niet zo. Maar dit is wel. Ik voel me gewoon fijner. Vroeger dacht stond ik, zo, stond ik zo eens te loeren zo van ja, jongen, daar schrok ik altijd. Was ik, vier, was ik ook al een jongetje van 24 jaar, voelde ik me toen. maar daartoe, Toen kwam die kop van, van ongeveer 45 wel heel hard binnenstijds. En nu heb ik denk ik, van, dat hoef ik niet meer uit te leggen. Ze zien op de televisie af en toe al gewoon dat ik nog een jongetje ben. Ik vind het altijd iemand die gewoon zegt... ik ben een gelukkige, van, een gelukkige mens ja, van geworden. Ja, nee, maar dat is echt zo. en uh, dit, het, het is al, De grens voor mij, uh, zeg maar, het wordt vervelend als het fysiek wordt. Dus als mensen dronken zijn en op je rug gaan hangen... En, uh, dat, dat is voor mij dan, de, dat is voor mij de grens. Dan maar wordt dat, het naar. Uh, en weet je dan hoe daarmee om te gaan? <laughs> ja, nou ja, gewoon naar te kijken. <laughs> ik ben helemaal, dan, word, dan krijg ik wel een soort van iets heel ordinairs straatvechterigs over me van gewoon echt van me af uh, duwen en. Uh, en dat is dan ook wel weer goed, want het is gewoon een normale reactie. Ja. Maar ik heb er verder echt, ik heb er gewoon verder niet... Ja, ja dat kijken en zo, maar daar ga ik niet over klagen. Nee. Dat is nou gewoon, dat is, ja, dat is inherent aan bij de wereld draait doorzitten. En daar komt nog eens bij, uh, uh, jouw band... Ja. De trad, Henk 5. Ja, ja de, de Henkvijf. trad uh, voorheen op in kleine cafeetjes ja. voor een paar mensen. En nu in de grote theaters. Ja, ook, maar ook nog steeds in de kleine cafeetjes. Uh, we staan ook nog steeds voor, uh, voor weet je voor veertig voor, uh, voor man of zo. gewoon uh, in Oude kerk aan de Amsteling Café De Zwarte Kat staan we te rommelen. O oh, ja, drie onlangs zets. nog toch? Ja, onlangs ja. Ja, dus dat is, dat is juist zo prachtig dat het allebei kan uh, nu. dat ja. heeft ook wel uh, een paar nadelen. Zo hoorde ik bijvoorbeeld afgelopen zaterdag Pieter Stijns in oh, ja, de Tros ja, ja, Nieuws ja, Show. Ja. Uh, Recent criticus uh, voor NRC Handelsblad ook, maar ook voor de Tros Nieuws Show. Uh, hij vond uh, jouw Boekenweek-essc. Daar was hij niet al te juichend over. Vond hij niet zoveel. Maar uh, nooit ziek geweest. Vindt hij prachtig. Maar uh, laten we even luisteren naar wat hij ja, zei. Leuk. Ik vind het niet een heel erg memorabel boek. Verder alles goed van Nico Dijkshoorn. Maar Nico Dijkshoorn heeft niet zo heel lang geleden... twee of drie, nou het zal ietsje langer zijn, uh, geleden... een echt boek gepubliceerd. Nooit ziek geweest. Uh, dat zal niemand ontgaan zijn, denk ik. Want Nico Dijkshoorn is een tv-personality. Dat nou, staat je ook wel, van Elke Abri afgelopen. Ja, Als je ja, ooit ja. met de bus moet, dan... Uh... Ja, dan zie je Nico ja. Dijkshoorn. Ja. En... Ja. en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 Ik, ik, hoorde het, ik zat zaterdag bij de Bijenkorf. Daar uh, deed ik mee met uh, feest en heren. En toen zat ik daar. Ik was als een van de eerste binnen daar. In zo'n ontvangstruimte. En al die schrijvers kwamen binnen. Aantal jaar van dit is op me af. Weet je wel. Bijna om me heen hangen. Gefeliciteerd jongen. En Miedersdekkers. Jongen, gefeliciteerd. Wat is er aan de hand? Ik had gewoon geen idee waar het om ging. Het ging dus om dit stukje. Dat wordt gevierd als, alsof ik de, de letteren ingedragen ben nu. Door Pieter Steins. Terwijl ik denk van ja. Uh, ik vind het hartstikke lief van hem. Maar ook niet goed opgelet. Want uh, ik, ik, heel veel mensen zeggen ook dat dit mijn eerste roman is. Het is helemaal niet waar. Nee. Ik, heb, ik heb de, de tranen van Kuif en Dolder. Dat is een andere roman van me. Is, vind ik eigenlijk gewoon zelf net zo'n goed boek. is ook heel kort en kordaard geschreven. En wat helemaal raar is, en daar gaat het weer over waar we het net over hadden... is ik ben maar uh, netto uh, twee minuten spreekond in beeld per week... Twee minuten, korter, anderhalve minuut. Het is, het is, het is niet langer. En je ziet me af en toe het op de achtergrond figureren. En dus dat verbaast me, dan zie je gewoon de impact van de wereld draait door. Dat mensen dan toch denken dat je alom tegen. Weet je koersen ze zeggen alom tegenwoordig. is niet te vermijden. Ik heb gewoon een kolom bij in de VI, ik heb een kolom in de pers. en ik doe anderhalve minuut uh, televisie. Dat nee. is het. Ik doe verder niets. Maar dat is dus de macht. Nou ja, dat is, weet je wel, dat is dus de perceptie. Ja. Dat, daar kan ik niet zoveel aan doen. Ja. Uh, maar, maar even naar wat uh, Steins daar uh, aanstipt: het feit dat critici met in hun achterhoofd het vooroordeel, Nico Dijkshoorn, de wereld draait door. Dat kan bijna niet goed zijn. Heb ja. jij het idee dat dat meespeelt? Uh, ik, ja, dat speelt wel mee, maar het interesseert me helemaal niets. Nee, want, nee. want ik, ik heb gewoon dit boek, dat boek Nooit Ziek geweest, waar hij uh, enthousiast over is. Weet je, dat, dat, dat, dat had ik. Ja, dat heb ik gewoon precies zo willen schrijven. Dat moest ik schrijven. Dat is een beetje. is geen geromantiseerd. Het dat boek dat moest eruit. En, uh, en ik wil ook niet alleen schrijver zijn. Dat merk ik een beetje aan dit soort uh, reacties. Van ze willen me, ze willen me. Omhelzen. Ze willen me naar binnen trekken en ik moet uh, in de literaire cafés. Uh, uh, dat wil je juist met, niet met, zijn, beluisteren. Nou, ja, ik wil uit. van alles zijn. Ik, ik, ik wil ook gewoon, wat ik net zeg, met ik wil met mijn bandje spelen. En ik wil, uh, ik, wil ik heb nu voor mezelf afgesproken, ik ga een theatertekst uh, schrijven. Ik heb al voor drie weken een klein theatertje afgehuurd en een acteur. En gewoon, gewoon eens kijken waar het schip strand, weet je? Want ik wil al dat, al dat soort dingen. Dat gewoon ik, allemaal uh, doen. Ja, ook met, wat ik ook over mij heb gekregen toen ik een stukje muziek ging maken in de wereld draai door. Het wordt enorm in, in hokjes gedacht. Mensen kunnen dat toch blijkbaar niet handelen. van dat je het en leuk vindt. Want daar gaat het mij om. Ik zeg niet dat het goed is, mm -hmm. maar ik vind het gewoon heel leuk om te schrijven. Ik vind het heel leuk om muziek te maken. Ik, doe gewoon alleen maar, ik probeer zoveel mogelijk leuke dingen te doen. En als mensen dat mooi vinden, te gek. En als het contact met uitgeverij vindt het blijkbaar mooi en geeft het uit, anders ook goed. Even naar de pers. Het is al gevallen. Ja. Uh, je bent columnist voor de pers, één ja. keer per week. En vanmiddag is bekend geworden dat uh, de pers ophoudt te bestaan ja. per 30 maart. Dat vind ik heel jammer. Ja. Dat, ja, ik, ik, ben bij, ik schreef eerst ook voor nu.nl, daar ben ik al een tijdje gestopt. Het was, het was gewoon, ik schreef alleen daar nog een niet-sportcolumn. Mm -hmm. En die, was, gewoon, die waren me heel dierbaar, die columns. Uh, ik heb ook voor mijn vorige boek uh, de, de, Kleine Dingen moest ik een selectie maken van mijn beste columns. Eigenlijk bijna alleen maar columns uit de, uit de pers. pers. Ja, ze zijn hele, hele kleine, kleine observatietjes allemaal. Een beetje bijna de kant van karmigeld en brilachtig. Weet je, die kant gaat het op, in de bus zitten... Uh, weet je, lichte verbazing, ontroering. En af en toe dan zo een hele felle uitschiet. Nou, een enorme vorige, boze vorige week. Een hele boze vorige week. Maar dat is echt lang geleden dat ik een hele boze heb geschreven. Ja. Lut Jacobi was ja. het onderwerp. Um, ja. uh, je haalt enorm uit. Echt ongekend fel ben je uh, tegen je oude vrienden van uh, dit was het nieuws. Ja. Uh, daar heb je teksten voor geschreven. Nou ja, vrienden, weet je wel. Die ik één keer gezien. Uh, verder zit je gewoon We thuis. zitten in de Boekenweek he, vanaf ja. morgen. En het onderwerp is vriendschap. Ja. En het waren hele aardige collega's. Met wie je heel nee, veel nee, hebt gelachen. Harm Engels nee, heb ik ook heel veel aan te danken. Die, heeft, die, heeft tegen mij, die is één van de mensen geweest. Die heeft gezegd, ga, jongen, ga weg bij die bibliotheek. ga ga oh, ja? godsnaam schrijven, ik kan het niet meer aan. Uh, ik heb ook met hem gewerkt. Daarom viel het me ook zo tegen van m. Leg even uit waarom je zo kwaad was... voor de mensen die de pers niet hebben gelezen. vorige week. Nou, ik, ik, ik, ik, ik, uh, uh, ik, ik heb de uitzending later teruggezien. En, maar het ging om... Lutz Jacobi uh, zat in dat, dat, dat, zeg maar, dat, dat moppenblokje van uh, Harm Edels. Dat, zijn allemaal, dat, deed ik, dat deed ik eerst ook. Daar werkte ik eerst ook uh, aan mee. Dus dan worden er allemaal knetterharde... of hele leuke grappen geschreven uh -huh. voor Harm Edels. En hij leest op. En dit was uh, een blokje grappen over uh, Lutz Jacobi haar, uh, haar uiterlijk. Maar dan gewoon echt, dat, dat ging maar door, weet je wel? Van, ze heeft een rare en het, het, het kwam echt voor mij, het kwam niet verder qua niveau. Als ze heeft een rare neus, ze heeft een rare stem, uh, ze praat raar. En ik had juist, daarom heb ik die kolom geschreven. Ik was, die vrouw die vloerde mij juist volledig, omdat ik vond haar zo verpletterend lief. Gewoon. Mm -hmm. Dat had ik ook. Ik ben de naam even kwijt. Die, die, die Griekenland-deskundige die een tijdje bij Pauw en Wittgen ja, zat. Ja, nou, ik weet wat je wat bedoelt, ik ik commentaar. Helemaal. He he. Ingeborg Beugel. Ja, ja. Eindelijk is iemand, en dat had ik ook bij Lucia Jacobi, eindelijk iemand die onaangepast uh, daar gaat zitten. Niet nadenkt van tevoren, welk shirt doe ik aan. Uh, niet in de poeder gaat, voordat ze voor zo'n camera verschijnt. En juist zoiets, juist, zeg maar wat een. De de toonband, dit was het nieuws met Raoul Heertje en, en, en Jan Jaap van der Wal eerst. De toon is daar altijd juist dat ze dat, om, dat, ze dat heel erg omarmen. Ja. Het is, het, het, het, ik, het, en daar vond ik dit zo haaks op staan. Ik vond die grappen van, uh, van Harm daar zo haaks op staan. Dus ik heb ook wel. Ik heb geschreven van ja, weet je wat wij hebben ook net. Dat vinden mensen dan blijkbaar heel hard. Maar ik vind het eigenlijk heel to the point. Ik heb geschreven van, wij hebben ook gewoon jarenlang gedaan... alsof Jan-Jaap van der Wal geen hazellip had. Maar dit heeft hij wel. Dat is gewoon, als je dus op de manier van Lutz Jacobi... Jan-Jaap van der Wal gaat beschrijven... is het gewoon iemand met een met drie ons gebakken rosbief onder zijn neus. Ja. Niet fijn om naar te kijken. Maar ja, daar gaat het niet om. Hij was grappig. Heb dat... jij wat gehoord van ze? Nee, maar dat zal nu wel komen... Misschien, ja, ik, ik weet het niet volgens, volgens mij. Uh, kijk, zij doen ook niet anders. Zij zitten ook gewoon iedere week, uh, nemen ze mensen de maat. Maar, maar terwijl je dat dan schrijft, vaart er dan op, Heb je dan nog een, een zekere aarzeling? Van moet ik dit wel doen? Is het niet te heftig om, om, om nou, kijk, zo nee, tekeer te gaan over die hazenlip? Nee, want ik, kijk, dit is, het is ook helemaal geen ironische column. Kijk, waar ik wel voorzichtiger mee ben geworden de laatste jaren... is, uh, is ironische columns die je niet uitlegt. Bijvoorbeeld, als je, ik, ik, heb, uh, ik heb de laatste jaren een paar columns geschreven... waarin ik dan juist heel erg opkom. Ik zeg maar wat voor donkere mensen. Maar dan is hij zo geschreven... Dat je hem uit kan leggen juist. Weet je wel. Dus dat, dat is levensgevaarlijk, heb ik gemerkt. Als, als dat verkeerd Want wordt dat begrepen, wordt niet begrepen. Hè? Nee, dan denken ze dat je het omgekeerde vindt. Dus ironie in een kolom Ik heb het idee dat er een generatie is opgegroeid op dit moment waar je ironie, ironie. Waar, ja, waar je ironie aan moet uitleggen als stijlvorm. Maar dit is, een, dit is volstrekt niet ironisch. Ik was gewoon echt. Ik was echt. Uh, ja, Peer zegt dat ze mm -hmm. nou juist die vrouw. Ik vind, ik vind dat ze die vrouw juist hadden moeten omarmen. En het, ze hadden gewoon, die grappen had allemaal genadeloos naar, naar, naar weet ik veel. Ja, maar het lijkt ook over wel zijn. over iets meer te gaan. Hè? Want je eindigt de kolen met. We kunnen er in humoristisch Nederland niet over uit. Een vrouw zonder lekkere tieten die zomaar zegt wat ze denkt, die moet kapot, want dat is lachen. Juist dat wat wij zouden moeten omarmen, nuchtere gewoonheid wordt weggehoond, pijnlijk. Hier gaat het ook over de macht van televisie en over hoe belangrijk uiterlijk is. Maar, maar ook mannen het en uh. ook mannen, vrouwen, Gewoon, wat jij nu opleest... Mm -hmm. Ik durf er vergif op in te nemen dat als je alle afleveringen van Dit Was het Nieuws uh, terugkijkt. Wat ik dan gewoon, als ik er niet aan meegewerkt. een heel grappig programma vond. Mm -hmm. ik bedoel, als, er een, als er een vrouw zit, zijn het bijna altijd. Uh, de, weet je, de, ook zonderling of, of, of, of een beetje half. Of er worden geintjes gemaakt over, over het uiterlijke of over het intellect. Dat is mijn perceptie. Ik vond het gewoon een aartypisch. Ik vond het gewoon een. Nou ja, kijk, ik heb. Ik, Volgens mij, ja, ik bedoel, misschien slaat ze me op de oren met allemaal foute grappen die ik geschreven heb. Maar ik kan me dat niet herinneren. Ik, ik probeerde altijd wel bij die stand-up-comedy-achtige grappen weg te blijven. Hm. Op die manier ben ik daar Wat bedoel hadden... je daarmee stand-up? Nou, st weet je wel, ik. ik kijk, stand-up-comedy-achtige grappen, dat vind ik. Uh, het ging toen bijvoorbeeld over die boom van Anne Frank. Mm -hmm. Ja, ja daar kan je zo gewoon uh, 95 grappen over maken. Maar van die grappen die je dan... Weet je, ken je dat, mensen? Dat je op het podium staat. En ik, ik heb wel altijd geprobeerd om daar dat, dat een, een grap te maken... die een beetje pijn doet. Dat, dat je denkt van, oe, van, van van dat het altijd over die, over die hypocrisie gaat van mensen. Zo, zo. Dus dat was mijn insteek altijd. Mijn insteek was niet grappig doen... maar gewoon iets heel waars en ongemakkelijk zeggen. Dat is ook zeggen. wel een beetje jouw onderwerp, hè? De hypocrisie. Ja of, of, ja, of ik mensen geloof of niet. Dat, uh, hm. is een, ja, beetje... Om het woord wie ben authenticiteit, ik, wie... maar niet in de mond. Precies, nee, Nico ja. Ja, dan kunnen we zeggen, wie ben ik dan? Dat, ja, maar dat is net, ja dat Wie is... ben jij eigenlijk, Nico ja, Dijksoor? Ja, Nico Dijksoor. <laughs> Dijksoor. En die mag dat toevallig <laughs> zeggen op de radio. Goed, uh, luisteraars uh, kunnen zich melden. U kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Ga naar onze website radiokunstof.nl En uh, uh, meld bij ons uh, gastenboek. Goed, Nico Dijkshoorn, um, vanaf morgen gaat de Boekenweek van start. En ja. CPNB heeft jou gevraagd of je het essay wilde schrijven. Je schreef geen essay, maar een brievenboek. Nou. En waarom werden het brieven en geen essay? Nou, toen, toen, ze, toen ze het me vroegen, toen, eerst, eerst, had ik er geen, <laughs> eerst had ik er geen zin in. Want ik, zat net, ik, ik begon net mijn roman te schrijven. Dus ik dacht van, oh, daar zit ik echt met mijn hoofd helemaal in dat. De roman, daar gaan we het straks ook nog over hebben. Je okay, ziek dat, geweest, een boek over je vader. Een, zwaar, een behoorlijk zwaar boek, dat wist ik toen al om te schrijven over mijn vader. En uh, toen dacht ik van, oh, daar moet ik dan het woord essay, weet je, dan liepen de rillingen al over mijn lijf. <lacht> en, uh, en ik had Kluun ook een keer gezien, uh, de, de, de, de zien zitten worstelen bij Pauw en Wittewan met het thema religie dacht Ik van, nou oh nee, maar zit ik daar bij Pauw en Witte Man, dan moet ik uit gaan leggen. Vanavond, hè? Ja, de vriendschap. Paar... Weet je wel, v, 100, 30 eeuwen vriendschap volgens Nico Dijkshoren. Dus dat zag, ik, dat zag ik al meteen niet voor. Maar ik hoorde toen het thema, vriendschap. Dat, de, de, en toen dacht ik van, ja, dat is wel te gek. Want ik de, de, de, ben ik eerst gewoon afgedaald in die familie, dat familieverhaal en uh, dan moet ik heel lang over mijn vader schrijven en zo. Dat wordt niet leuk. Dacht ik, ga ik, daarna ga ik daar een heel up-boek over, uh, over vriendschap schrijven. En ik wist ook meteen, dat heb ik wel ook meteen gevraagd... of dat mocht, anders had ik het niet eens gedaan. Uh, of ik dat, ik wilde al heel lang... Ik wist meteen dat ik dat, ik dat in de briefvorm, uh, in een briefvorm wilde doen. Omdat ik gewoon, en dat is gewoon wel heel bewust... Ten eerste ben ik mijn hele leven lang een manische briefschrijver geweest. Oh ja? Hebben ze allemaal bewaard ook? Nee, ik heb geen afschrift of zo. Maar er moeten gewoon van mij nou, minimaal duizend brieven... Uh, in, in, in, op zolderkamertjes of in kattenbakken liggen. <lacht> en uh, dat, dat, Wat iedereen die mij gewoon een hand gaf... En me lachend aankijk. kreeg gewoon daarna veertig nou, brieven van mij. Het was ook, maakt ook helemaal niet uit Met hulp zes... geschreven van die nee, zo'n ja, eigenlijk... nou, dus periode heb ik ook nog wel gehad. Dat ik het weet je, wel. Dat, uh, net zoals dit, brievenboekje zwaar beïnvloedde Gerard Reeve. Daar ja. maak je ook niet echt een geheim van. Maar ik had. Dat is echt zo. Er was een vrouw waar ik uh, vijf dagen mee werkte. in de bibliotheek van Amstelveen. Die zag, die zag ik van negen tot vijf, letterlijk. En die schreef ik uh, gewoon zes brieven in de week. Er zei ook gewoon vier aan mij terug. Dat was verder helemaal niks. We vonden het gewoon allebei leuk om te schrijven. Dat ben ik gewoon heel lang blijven doen. Tot een jaar of tien, twaalf geleden. En wat ik gewoon. Wat maar ik zo... wacht even, want die zag je iedere dag, vijf ja. dagen in de week. Wat schreef je dan? Ja, gewoon. Wat, wat we ze... Niet over het werk, waarvan ik liep, weet je, want ik liep vier jaar geleden liep ik door Portugal. Ik zie zo'n zo zo steen langs de weg liggen. Gewoon echt gewoon stijloefeningen zo van, van. Hoe lang kan je lullen over niks? Ja, ja, stijloefeningen. Ja, achteraf, weet je, zou ik het toen niet ervaren... maar achteraf denk ik, dat was gewoon echt... Ja. Dat, dat, je, dat ik aan het ontdekken was van... oh man, het is gewoon echt zo leuk om mm. aan iemand te schrijven. En nu, ik, had ook maar, ik had ook maar één iemand nodig. Als, als iemand ze maar las en dan reageerde ze... en dan schreef ja. ik weer en dan, en dan kregen ze er kregen ze weer. Het waren echt brieven van... nou, ik lieg er echt geen woord bij, maar 15, 20 kantjes nou, of zo. Ja. Dus dat, dat, dat ging maar door. En wat ik. En to, ik ben ook een bezeten brievenboekenlezer mm -hmm. uh, van verschillende mensen. Maar dan gewoon voornamelijk gewoon de, de echte koning is uh, Gerard Reven natuurlijk. Mm -hmm. En wat mij altijd ontroert in brievenboeken, met name bijvoorbeeld het brievenboek aan uh, dat hij brief aan Geert van Oorschot schrijft. Ja. Dat had ik dus meteen in mijn hoofd voor dit essay. Is gewoon, wat hij begint, het begint als een zakelijke relatie. Dat, dat weet je Dat vind ik dat is echt heel ontroerend. vind ik dat altijd. Het begint heel zakelijk. Beste meneer Van Hoorschotten, dit, dit. Mm -hmm. en dit. Dan zie je langzaam, heel aarzelend, de vriendschap erin sluipen. Hij vertelt eens een keertje van: ik had die en die op visite. Ik hou daarvan. Dat aftasten. Weet je. Dus ik vind dat je echt nergens anders dan in brieven gewoon zo ziet. Een ontluikende vriendschap. Ja, hoe voorzichtig. Ja, je, kan, je kan lezen. Je kan lezen, je hoeft er niet bij te zitten... maar je zit eigenlijk wel bij. Je kan lezen hoe een vriendschap zich ontwikkelt. Dat vind ik prachtig. Bijvoorbeeld Willem-Frederik Hermans. Je, je kan 45 boeken van hem en over hem lezen. Als je twee brieven van hem aan een willekeurige persoon leest... dan weet je gewoon hoe die man in vriendschap zit. Niet. <lacht> ja. Nou, jij begint ook heel sterk in je essay. Je zegt namelijk de vriendschap op met ja. Tom. Uh, ja. Misschien moet je even een fragment uit die brief uh, voornemen. Ja, dat is, een brief, uh, dat is een brief van de hoofd. Het is, laat ik dat wel even duidelijk zeggen. Het is gewoon een wel een wat, wat, wat, wat vreemde hoofdpersoon. Scheut heet de man die deze brieven schrijft. Hij schrijft ook al, uh, Af en toe als hij zich verveelt wat soort homo-erotische brieven aan, aan, de aan de slager. Slager van de zon uit Leiden. Die nog niet weet dat hij daarvoor komt, <laughs> volgens mij. Maar dat merkt hij de want komende dagen de, wel. Want die bestaat dan wel weer Die bestaat echt, daar kom ik echt. Dat, dat, dat, maar ik, vond het, ik heb natuurlijk niet zo'n zo rare relatie met hem. En dit is, een, uh, dit is diezelfde man, Scheut, die ook brief aan zijn knaagdieren schrijft. En, uh, en die schrijft nu een, uh, een, een, een brief aan Tom en die zegt hij de vriendschap op. Ja. Zo'n zo voskuilachtig uh, jaren vijftig dingetje. Ja, ja. Nou, dit is een klein stukje eruit.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 Nou ja, die lees je ze ook altijd hardop voor, eigenlijk? Want je doet dat altijd zo ik, lekker. Ik, ik, als, ik, als ik een stuk tekst geschreven heb... Ja. bijvoorbeeld vanochtend voor Voedbal International... dan lees ik hem hardop voor, ja. En als hij dan lekker is, dan, dan, dan is, is het goed. goed. Ja, ja. Dus het moet ook echt lekker klinken? Nou ja, zeker brieven, dat moet gewoon bekken. Dat, ja. dat, moet, dat, is, dat is toch een soort van halve spreektaal. Dus dat moet... Het is een hele persoonlijke brief, dus dat moet gewoon lekker lezen. Voor de duidelijkheid, dit is fictie. Maar is het een brief die je geschreven had willen kunnen hebben? Ik bedoel... Is het iets wat... Nou, nou ik, dat, staat, dat noem ik ook in het begin van de brief. Uh, Reven heeft aan, die, aan zijn kunstbroeder Pannenkoek. Job Pannenkoek? Of nee, hij heet volgens mij Frans. Ja, want ja. dat verbaast ja, nee, hem Ja, ja. Dat maar dit klopt, is, nee, ja, nee dat klopt niet, Nico Nee, maar dat is gewoon... Dat, dat is, dat, ik, ga nu... <laughs> ik dacht al, even, is het Job Pannenkoek? Ja, nee, het is, nee, het is Frans Pannenkoek. Het is uh, de, okay. de, de, de beroemde, de beroemde uh, etser Frans Pannenkoek. Die krijgt een brief van Gerard Reven. Weet je, en als je die. die, die ik, ik las die vroeger altijd met, een, met, met mijn beste vriend, Laars, die zo van. van, van jongen. Jonge, je, je, je zal dit krijgen. Ja. Zo ijskoud, uitgeserveerd. Dit klopt niet aan jou. Hierom, daarom hield ik van je en daarom niet meer. Kijk, het hele idee is dat ik dat niet kan. Ik, dat, dat, dat is ook. Wat ik, in deze, kijk, ik zit ook wel in deze brief. Ik ben juist degene die. die die aanbelt en dan binnen vijf minuten weer schaterlachend aan de, de tomatensoep zit... en zegt, wat heb je een schitterend schilderij gekocht? En die vriendin van je is ook heus ja, wel wat leuk. Wat een schat. dat passen <laughs> jullie goed bij elkaar? Kijk, dat ben ik. Ja, maar ik kan heel ik kan helemaal, laf. Ik ben heel jaloers. Nee, nee ook niet jaloers. Ik, weet je, dat, dat, dat, dat past ook wel. Bij mij. Ik vind dat heel. Inge ik ben meer iemand die heel geruisloos uit je leven verdwijnt. Dat je, gewoon, dat je, dat je opeens anderhalf jaar niks meer van hem hoort. Nee, waar is die gebleven, Nico? Nou, daarmee heb ik ook maar heel. Ik heb maar drie vrienden. Dat, dat, dat, ik, mensen die. mensen die overigens vrienden. nooit ruzie maakt. Want nee. we spraken zowel uh, Herman als, uh, als Fred. Oké, okay, de, de muziek, de muzikanten. De muzikanten. Ja, en mijn ja. vrienden. Ja. En je vrienden. Ja, Hoewel dat iets anders is, hè? Een ja, geval... dat is... Ja, maar in dit geval iets... niet. Nee, in dit geval niet, want uh, uh, uh, uh, uh, uh, Fred en Herman zijn echt gewoon... Uh, zijn mijn vrienden. En dat weet je, het, het is juist omgekeerd. Ik kan alleen maar muziek met heel goed <lacht> muziek met ze <lacht> maken omdat ze mijn vrienden zijn. Daar ben ik van overtuigd. Oh ja, is dat het? Ja, ik zie wel eens andere bandjes, weet je wel, en dat, en dat je dan... Nog... Het is voor mij ondenkbaar dat ik in een band stap omdat ik, uh, weet je... Omdat ze nog een gitarist nodig hebben. Ik moet gewoon. Ik, ik, ik, moet, ik moet echt van iemand houden. Ik moet, ik moet echt mijn vriend zijn. En dan, ik, en, en dan, dan klopt het. Dan is het ook, dan is nou het... je moet zeker weten dat die ander jou heel goed vindt of heel erg de moeite waard vindt. Ja, nee, niet? maar het is ook gewoon. kijk Het wordt nu wel heel abstract. Maar uh, dit, dit, ik, ik heb. Kijk, wat je, als, je een heel, als je een hele goede vriend hebt en je staat met z'n tweeën op een feest. Dan zie je zeg maar aan het bewegen van een ooglid van die andere vriend over vijf minuten jassies pakken, wegwijzen. We doen net alsof we de trein moeten halen. Uh, met, met in, een in een band gebeurt precies hetzelfde. Van, dat is de, de schoonheid van een vriendschap, vind ik, is dat je... Ik ken Fred bijvoorbeeld, de bassist. Fred van Klaveren. Fred van Klaveren. En met Herman geldt... Nou, bij Fred is het zo, als, we, als ik Fred een heel klein beetje naar voren zie gaan leunen... en hij begint heel snel met zijn rechtervoet begint hij te tappen... dan weet ik dat hij langzaam in een extase... Raakt. Dat zien, andere mensen zien dat helemaal niet. Bij Herman, als die hetzelfde heeft, als het die zeg maar, langzaam het nirvana indrijft, dan gaat zijn mond hangen. <laughs> en uh, ik heb waarschijnlijk ook waarschijnlijk van dat soort tics. En af en toe, heel af en toe, speelt iemand bij ons in de band mee en die snapt al die, al die cues, weet je, wel, dat wij opeens in een ander akkoord denderen. Dat zit bij ons toch gewoon in hoe ik mijn elleboogje beweeg. En <laughs> dat is toch gewoon vriendschap, dat moet je opbouwen. Maar, maar uh, toch is het gek dat uh, zij beiden zeggen... Van, we hebben nooit een conflict met elkaar gehad, we hebben nooit ruzie gehad... terwijl je dan in dit brievenboek uh, uh, schrijft... Dat je daar de, her, de, de, de vriendschap aan herkent. Even kijken of ik het citaat zo snel kan vinden. Hier, We hebben mooie ruzies. Dat zijn ruzies van mensen die niets met elkaar hebben en tegelijk alles. Vriendenruzies. Daarom zijn we vrienden. We durven ruzie te hebben. Ja, dat, dat zijn de beste ruzies. Maar dat is wel weer heel erg. Kijk, die is niet om me achter te verstoppen, maar dat is wel scheut. heel erg. Ja, dat is ja, scheut. Dat, is, dat, dat, dat kan ik ook weer niet. Nee, nee. Dat nee, vind ik, ik, ik vind mensen. Scheut is de man, ik, ik die dingen durfde jij niet doen. Ja, ja, in dit boekje zeker. Het, het, het, ik vind het doodeng om, uh, om, om uh, ruzie uh, met, uh, om met mensen te hebben. Dan heb ik bijvoorbeeld Herman, als we het toch gewoon over mijn vrienden hebben. Ik mm -hmm. heb met Herman ook heel uh, lang gewerkt in de bibliotheek. Mm -hmm. Herman kan het wel heel goed, waar ik hem ook wel om Dat Die kon gewoon echt razend op mij zijn. Uh, weet je, als, als, we, als ik weer iets verkloot had daar in die bibliotheek. Uh, dat kon hij perfect scheiden. En hij het, wat ik dan zo knap vond, ik ben altijd bang dat ik, hem dan, dat ik, die, mens, dat ik die mensen dan kwijtraak. Ja. En Herman die had blijkbaar zoveel vertrouwen dat hij dacht, dat zit wel goed. Zo van, uh, ik, dit, ik, ik, ik vind mensen die ruzie. Ik zou dat willen durven. Dat je gewoon dat je het risico neemt. Van, nou, ik zeg hem de waarheid. En, daarna, en, en dat die vriendschap zich dan verdiept. Dat je dat weet. Maar ik, ik durf daar niet op te vertrouwen. Ik ben altijd, ik ben altijd bang dat ik iemand dan kwijtraak. Hm. Ja. Ja, ja, dus net als de, de openingsbrief, die je ja. ook zou willen kunnen, de, een vriendschap ja. opzeggen. Ja. En dat is wel een beetje ook wat het is, hè, die schrijverij. De, de, de, de, Allemaal de dingen <laughs> schrijven die je zelf niet durft. Ja, ja. Nou ja, in, dit, in, mijn, in mijn roman, waar het zo direct... Uh, uh, uh, Mag ook gelijk. Ja, nou, daar vind ik daar expliciet uh, uh, niet. Omdat, dat, uh, omdat het natuurlijk gewoon dat is als een bom. Ik heb dat gewoon als een bom midden in die familie uh, nou, gedropt. Over durven gesproken. Uh, nou ja, lef hebben. Dat uh, bedoel ik, dat is het andere ergste. Het uiterste. allerergste. Ik bedoel, iets ergens kun je bijna niet doen. Nee. Even uitleggen, voor de mensen die het boek niet kennen, niet hebben gelezen. Ja, even heel kort. Mijn vader, uh, het, het, het, mijn vader kreeg uh, een jaar of vier, vijf geleden Alzheimer. En, uh, Zijn naam is Klaas. Klaas, hij is inmiddels overleden. Een week of uh, vier geleden. Drie, drie vier geleden. Vlak vier na weken, vlak na het verschijnen van het boek. En wat dacht, dat is puur toeval, want ik dacht echt dat hij nog jaren, we dachten echt dat hij nog jaren zou leven. Uh, hij is tachtig geworden. En uh, Klaas, die kreeg Alzheimer. En toen op een gegeven moment, in het boek beschrijf ik ook de teleurgang van die, uh, van die man. En, uh, en op, op de dag dat hij in het verzorgingshuis zat. en ik hem daar voor het eerst ging bezoeken. toen voelde ik in plaats van. Uh, ik had verwacht dat ik daar een enorme smart zou voelen en, uh, en, en, en ook medelijden. Ik dacht dat ik daar van alles zou gaan voelen. Want ik, het was een rare man, maar ik had verder helemaal geen niet echt enorme issues met hem. Maar toen ik daar zat voelde ik een enorme woede en grimmigheid. En ik dacht eigenlijk gewoon, ja, nou klootzak, daar, daar zitten we dan. En dat was voor mij een, een wat dat was echt een verwarrende situatie. Toen ik de volgende dag een gesprek met... Uh... En dit is dus even, hoor. Dit is ja. dus ongeveer vier jaar geleden. Nee dit, is, nee, dit is twee jaar geleden. Twee jaar geleden. Wat ik, geleden ik nu beschrijf is je... twee jaar geleden. En toen was je hij, bent toen nu vijftig? Of... Ik ben 51. 51. Ja. Achter in de vele. Dus zeg maar, ja, het, het, het, die, die, het Alzheimer, je, zoals dat gaat, het heeft zich sluipend, het zit zich sluipend uh -huh. in. Totdat het moment komt dat, je gewoon niet meer, dat hij niet meer in zo'n huis, dat hij niet meer thuis kon wonen. Dat, het echt, dat hij echt gewoon iedere dag dacht dat hij in een Italiaans restaurant werkt, zou ik zeg maar wat... Dus toen moest hij het huis uit. En toen kwam ik bij hem, toen voelde ik die grimmigheid. En toen vroeg uh, Mitsi, vanuit Gevrij contact... had ik een kennismakingsgesprek met die vroeg... wat wil je schrijven? En toen vloepte ik eigenlijk op instinct eruit... van, nou, dit, dit is me gisteren overkomen. Dat wil ik in ieder geval onderzoeken. Ik weet niet of het een boek is. Mm -hmm. heb ik had toen meteen gezegd, maar ik wil het wel schrijven. En zij vond meteen wel dat het een boek was... Nou, dat heb ik geschreven. Dat is gewoon, ik, en, wat zei je tegen Mitsi dan? Ik zei precies wat ik net tegen jou zei. Van ik zat hm. bij mijn vader. En toen ik binnenkwam zag hij er echt vreselijk uit. Hij had zich net half uitgekleed. En hij was radeloos. Hij zat met een, met een bak koffie, viel erin in zijn schoot en zo. Dat je normaal gesproken denkt, van nou, nu, nu, nu ontferm je je over die man. En, nu, uh, nu komt, en ik voelde juist een enorme grimmigheid. En ik snapte niet wat het was. Ik snapte echt niet wat het was. Het overviel je dus ook? Ja. ja en toen, weet je, toen heb ik gedacht, van, wat is dat toch? En toen ben ik het boek gaan schrijven. En als schrijvende ben ik erachter gekomen wat het is... Uh, dat ik het toch. Dat ik het toch. Dat we, waren onze conflicten en zo. En we hebben wel eens recht tegenover elkaar gestaan. Het staat allemaal in het boek. Uh -huh. Maar ik vind dat er eigenlijk. Door die Alzheimer ben ik gewoon uh, te laat. En we zijn allemaal te laat. Er is eigenlijk niemand. die tijdens mijn vaders leven heeft gezegd: van Klaas. Weet je, vraag nou eens aan iemand anders. Um, wat hij doet. Of zij doet. Weet je? Het, is, het is iemand. Het was een hartstikke leuke man, weet je wel. Je hebt, nou, je hebt, je hebt gelezen ja. gewoon, je lachte je gek met ja. hem. En bij de tijd als de crematie. Het was eigenlijk ook best mooi. Ik heb daar ook gewoon. Ik heb dan natuurlijk gewoon, ik had mijn ding gezegd in het boek. En daar werd gewoon zijn, zijn leven als superklaas als de, de, Weet je wel, als gevierd. En dat was eigenlijk ook prachtig. En daar waren ook allemaal mensen op afgekomen. En, en, maar ik wilde er toch gewoon iets. Ik, ik, ik heb blijkbaar de behoefte om er iets naast te zetten, maar ik was te laat. Dat was dus te, dat, dat was dus van hey, je bent ons ontsnapt. Er heeft niemand heeft niemand tegen jou kunnen zeggen. Het zou toch wel ook wel eens aardig zijn geweest. Weet je, als je op een verjaardag bent geweest, dat je van één iemand weet of hij ook sport. Hm of dat je gewoon eens weet wat iemand studeert... of dat je bijvoorbeeld weet wat ik studeer. Maar de vraag is nu natuurlijk wel, Nico Dijkshoorn, uh, uh, in het licht van wat je net vertelde over die brieven... ik ben te laf om dat ja. te doen... of het niet zo is dat het toch ook alleen maar... onder deze omstandigheden geschreven kon worden... namelijk dat hij je niet meer van repliek kon dienen. Nou, ik had, ik had, nou dat is het niet... Want we hebben echt wel een aantal keren recht tegenover elkaar gestaan. Het hoofdstuk zit ook in het boek. Gewoon met uh -huh. elkaar ongezouten. Je had ik, geen angst voor hem. Ik had absoluut geen angst voor hem. Maar ik heb gewoon veel te laat begrepen. Uh, dat er aan, aan de hand was. Ja, dat ik het, ja, veel te laat begrepen dat het toch gewoon ook wel wat. Het gaat helemaal niet over fysieke vreedheden. maar dat het toch af en toe ook gewoon een, een wat vrede, vrede man is geweest. Jij ja, liet je gewoon steenhard, steenhard vallen. Het duide in die familie dan helemaal. Om honkbal. Hij honkbalde. En als je niet honkbalde, dan, dan, dan was je weg. En als je wel honkbalde, dan, weet je wel, dan, dan, dan zat je goed. Ja, en, en, ja de, Totdat de, je beter honkbalde dan Klaas. Ja, dat was, dat was mijn broer. Mijn broer van Stefan. Geloof ja, ja, mijn broer die, mijn broer, die, die, die, die haalde de hoofdklasse. Dus gewoon echt het, en hij was ook nog werper. En dan ook nog bij de ploeg die net kampioen van Nederland was geworden. Dus die was officieel was dat een van de beste werpers in Nederland. Dus is ongeveer vergelijk het maar in de honkbalwereld... met in de spits spelen bij Ajax. Ja. Nou ja, en zijn statement was direct... ik ga, niet, ik ga nooit kijken... Ik ga nooit kijken. En dat heeft hij altijd <laughs> ook gewoon keurig volgehouden. En, dat... en wat is dat al? Ja, dat vader ja, als, zou ja, waanzinnig omdat, trots zijn. Helaas ja, niet. Omdat je toch zijn licht. Ik denk toch dat je zijn licht pakt. Het geld, de Wereld draait door heeft hij ook nog. Het, het, het begin van de Wereld draait door. Mm -hmm. En ook de, de eerste publicatie van een boek. Dat heeft hij allemaal nog wel uh, dat, meegemaakt toen hij behoorlijk. T, toen hij eigenlijk nog goed was. Ja, dat interesseerde hem gewoon. Kijk, ik, ik krijg van iedereen. Hele oppervlakkige mensen, die ik oppervlakkig ken, vragen allemaal aan mij. Hoe gaat dat nou in die studio? En hoe gaat het er nou aan toe? En zeker mensen die mij wat beter kennen, die willen een keer mee. Weet je, ik neem ook die mensen mee en laat ik zien van nou, zo werkt dat. Interesseert hem helemaal niets. <lacht> en het is ook wat, wat ik ook ontdekte. Dat heb ik net, het, het is ook voor mij een ontdekkingstocht, hè, dit boek geweest. Want het, het, het, ik heb al schrijven, heb ik geleerd hoe het, hoe het zit. En wat ik. Uh, ik krijg heel veel de vraag de laatste tijd van, van jij bent toch. Nico, jij bent toch ook een. Uh, jij, jij, jij, bent ook, jij bent ook gewoon Klaas. Want jij, jij zoekt ook het podium en jij zoekt ook het licht. Ik zit ook weer met jou. Met de microfoon voldoen. Ik ben maar het verschil is dan, ben ik nu achter, godzijdank... Ja, Nico. Het, ver, het verschil Tussen is... Tussen Klaas en Nico. Als je bijvoorbeeld al, ja, bij mijn boeken leest... en als je, bij, als je leest wat, met name wat ik bij De Wereld Draait Door doe... Mm -hmm. dat hangt helemaal op observeren juist. Dus gewoon alles, het enige wat ik doe bij De Wereld Draait Door... is binnenkomen een uur van tevoren, loeren, kijken... waar zit de, de, het verdriet van iemand, waar zit de angst... Ik zeg niet dat ik het allemaal haar fijn zie... maar dat is in ieder geval waar ik op uit ben. Dus het, het, ik, ik maak mezelf juist daar volkomen op. Ik probeer me juist onzichtbaar te maken... om gewoon onder die mensen hun huid te kruipen. Hoe zit als bijvoorbeeld van als ah, oh jongen, weet je wel... ik kom dan niet weer met dat verhaal aan kakken... van over die kijkcijfers. Kom, weet wel, dus, en dan zie ik aan zijn houding dat hij dat, dat niet lekker zit en zo... Dat is exact het omgekeerde van wat mijn vader uh, daar zou doen. Die, die zag, zag het... de ander helemaal niet. Die kon nee. niet observeren. Nee, die, die zou alleen maar gewoon daar hebben zitten draaien... om te kijken of ze hem zagen. Dat is het essentiële verschil. Ja, ja. Dus ik bedoel, daar heb ik in ieder geval een zeg maar, gewoon een stapje gezet. <lacht> nou, je zou wel kunnen zeggen dat je het beste van de beide werelden hebt. Dat je en een observator bent, en een klaas met al zijn grappen en grollen... en ja. die kiest voor het podium en graag gezien wil worden. Maar iemand, het is mij ook echt... Kijk, daarom is, het, daarom is dat ook het thema van het boek. En, en daar... Uh, dat is mij geleerd. Dus ik, ik, weet je, dat, het is niet zo dat ik dat zomaar ontdekt heb. Dat is, mensen hebben mij apart genomen, mijn ex en mijn, mijn huidige vriendin nee. en, mijn huidige, en mijn kinderen. En die hebben mij gewoon af en toe apart genomen van Niek, we weten nu allemaal dat je op deze verjaardag bent. We hebben ons weer rot gelachen. Nou, ga nou eventjes een leverworst aan stukken snijden, weet je wel. Dan gaan wij nog. Dat, dat, dat, dat soort. Dat... Mensen hebben gewoon echt hun hand op mijn schouder, letterlijk neergelegd van Niek, in godsnaam. Hey, dat heb ik het wel over een aantal jaren geleden. Wa waarmee je zegt dat je moeder in gebreken is gebleven. en jullie als kinderen ook. Ja. Nou, ja, dat is ook zo. Dat is, dat, is, dat, is de, dat is de hele crux. En ook, ook mijn broers gaan kijken. Die, niemand van ons is ooit op die man afgelopen. Ik denk ik nog. Nou ja, dat lees je ook wel in het boek. Ik nog. Uh, wel. wel. Ik wel. Gewoon, ik, ben, ik zocht de confrontatie nog. Mm -hmm. Uiteindelijk vond ik het dan toch ook wel weer gewoon een grappige man. He. Er zit ook wel heel. Nou ja, dat vind, ik zo, dat vind ik ook zo opvallend in de reacties. Mensen vinden het of een gruwelijk boek, waarin ja. Nico Dijkshoorn afrekent met zijn vader. Maar er zijn ook mensen, en daartoe schaar ik mezelf ook... die het een bijna liefdevol portret van ja, een man dat, dat is precies wat jij zegt. Ja, ik krijg gewoon... Wat is dat? Zegt dat iets ja, over het vaderbeeld van die verschillende mensen? Ik denk dat dat iets over jou zegt als je dat vindt. Daar ben ik wel inmiddels achter. Kijk, het kan geen... Het, het, bijvoorbeeld het, wat nogal veel waar uh, uh, je ook bij mij binnen de familie was. Het interview met Matthijs uh, van Nieuwkerk, die mm -hmm. het inzette... Die zei gewoon drie keer achter elkaar: Er zit een lul daar in het verzorgingshuis. En dat was mijn broer, weet je wel, net de dag daarvoor geweest. En er zit er gewoon een volkomen armzalig hoopje mens met zijn schoen tegen een deur aan te schoppen. En denkt dat hij op een honkbalveld is. Dat is wel de situatie. En de, mm. de volgende dag kijk je naar Matthijs. En die zegt gewoon vier keer: Ja, het is een. Nico, er zit daar een lul. En toch vond ik dat gewoon een ijzersterke en heel goede invalshoek voor het interview. Want het. Dat is namelijk gewoon wel wat Matthijs ook echt vindt dat is iemand die. Die, die, weet je wel, die, die komt helemaal niet voorbij, die hoofdstukjes. Bijvoorbeeld het ho er zit zo'n hoofdstukje in dat mijn vader mij alleen voor zijn aquarium laat staan om het te laten. Ik maar wachten tot ik ga huilen. Er zitten een aantal wat, ja, licht sadistisch uh, hoofdstukjes in. En iemand als Matthijs, of bijvoorbeeld Hugo Borst. Hè, mm -hmm. Die komen daar, die, die het ook heeft gelezen, die, die, die het gewoon steeds, die moesten steeds wegleggen. Want ik wil dus van ja, nee, ik kan even niet door. Dat zijn albei mensen die gewoon ook daar heel veel in hun werk, zeker Hugo, dat is een thema. En, uh, en andere mensen die schrijven me inderdaad... Wat is dan het thema? De vader? Vader en zoon. Hm. En, uh, gewoon, en dat, je gewoon, dat dat vooral uh, in dit geval twee uh, mensen zijn. En daar heb je er natuurlijk gewoon uh, miljoenen van... Ja. die zich niet kunnen voorstellen dat je iets lulligs over je vader zegt. Dus ik, en er is ook een hele grote groep... En dat merk ik aan de mails die ik dagelijks krijg. Gewoon een hele grote groep mensen die, mensen die vinden het een bevrijding. Die hebben zoiets van, oh, eindelijk, eindelijk is iemand die gewoon, uh, precies, weet, precies zegt... wat ik ook had willen zeggen. Ja. Dus dat, dat, die reactie kreeg ik veel... Wat voor zoon was jij eigenlijk? Want je beschrijft wel... De, de, en dan heb ik het over de kleine jongen. Die kleine Nico die huilend ja. naar uh, de zwemles gaat. Ja, bangig. bangige jongen. Ik ben pas echt... Het uh, ja, wordt ook in het boek precies beschreven. hoe, dit, dit, hoe de, de, de, zeg, Welke mensen mij bevrijd hebben. Dat is gewoon een leraar Nederlands geweest. Op het, uh, toen ik ja, 16, 17 was op de, op de HAVO. Gewoon, waar, ik werd pas toen ik 17 of 18 was, hebben twee mensen tegen mij gezegd: Van jij kan gewoon schrijven. Je moet gewoon, uh, ik wil nu dat je gaat zitten. Ik had een opstel geschreven. Er werden alle stoelen in een kring gezet. En toen zei Jan Dols, zo heet hij, de leraar Nederlands. Uh, die zei gewoon: Jij gaat dat opstel nu voorlezen. Je hebt een tien. Nou, de hele klas eromheen. Nou, dat is vernietigend, weet je wel. Dat is, dat is levensveranderend uh, geweest. En ja, weet je wel, in andere gezinnen doet de vader of moeder dat, die zien dat. En uh, ja, dat, daarom, nou ja, kijk, daarom is ook... Uh, uh, dat, dat brievenboekje staat een aantal brieven aan een dochter in. Mm -hmm. Die sterk op mijn dochter lijkt. <laughs> en dat is eigenlijk gewoon een soort vervolg. Uh, dat is eigenlijk, zie ik eigenlijk als een soort... had ik niet in de gaten. Maar er staat in het essay staan een paar brieven aan een dochter. Ja. Die, die ik niet in de roman wilde zetten. Maar die daar wel een soort van thematisch in passen. Weet je? Dus, dat is... En dan gaat het vooral over de schaamte. Hè? Want het vaderschap is voor jou op de een of andere manier uh, uh, sterk gekoppeld aan, aan schaamte. Wat ja. niet zo gek is in het geval van Klaas. Maar wel, uh, je bent heel erg ontroerd, althans scheut ja. in, in het boek. Ja. Over het feit dat jouw dochter uh, jou wel op de verjaardag wil ja. hebben bij haar uh, vrienden. Nou ja, dat, dat, je dan niet voor mij? Nou, nee, ja, maar dat is, dat is toch allemaal... Euh, daarom heeft het zo sterk te maken met dat boek over mijn vader. Uh, dat had ik natuurlijk ook wel gewild. Zeg, weet je wel, ik zou wel gewild hebben dat mijn vader ook zo'n... Uh, zo dat, ik, dat ik bijvoorbeeld het ook leuk zou hebben gevonden... als ik mijn vader op mijn verjaardag had. Maar ik wist meteen al heel jong, die moet je er niet bij hebben. Want die staat gewoon weer de hele avond in zo'n hongbolpak lulverhalen. over een homerun te vertellen die. Uh... Maar je deed het wel. Dat verbaast mij zo terwijl ik dat boek eens denk. waarom? Ik bedoel, vakanties met je eerste vrouw en met. een. Ja, nou ja, het levert wel prachtig eten. Ja, het levert geweldige tekst op. Maar waarom? Nou ja, omdat waarom wij... nam Om... je niet gelijk afstand van de? Nou ja, man? Ja, omdat wij allemaal. Kijk, dat, omdat wij. omdat wij dat ik tot, tot een jaar of acht, negen geleden. ook echt gewoon. Uh, t -tot, t tot de Klaas-fans oh, Je Het gewoon wel je ongemakken en zo. En van, en het was inderdaad wel een, rare, een beetje wat rare man. Maar ja, weet je, het was ook, hij leefde wel recht vooruit... en uh, weet je, hij kon zich kinderlijk verheugen op zo'n vakantie. Dat vond ik dan wel weer te gek, weet je wel. Hij had constant over zo'n dus hele hoge golfaniek. Daar kan je zo lekker in duiken. <eenlines> nou ja, dit, ik bedoel, dat, dat heeft ook wel weer iets ontroerends... als een man van uh, ergens van in de vijftig... 50 zich kan verheugen op hoge golven. Dat vond, ik, dat vond ik wel weer prachtig. Maar dat hij dan niet snapte dat ik zeg maar net vier jaar daarvoor... in Griekenland onder aandembenemende omstandigheden... ook door een golf was gedoken. Dat interesseert ja. hem dan weer geen reet. Dat is een beetje het probleem. Ja, want dat geldt toch nog wel. Ik zie het ook steeds. Want als er dan weer zo'n verhaal komt... dan beginnen je ogen gelijk weer te stralen. Als ja. Nee, nee, maar wat heb ik, het, weet ik. Dat was ook raar. Ik deed dat het interviewtje bij de wereld draait door. Dat, wat mij toen trof, was dat ik op een gegeven moment als een soort. vanuit een verdediging, Een beetje vanuit de verdediging zo zei. Van ja, maar ik heb een hele leuke, ik heb een hele leuke jeugd. Lacht die hele studio blauw van het lachen. Er werd gelachen. Zo, van nou, dat kan niet. Als je. Dat, dat kan niet als dat en dat en dat, als, weet je als die vader zo was. En, en toch is dat zo. En dat is zeg maar, dat is zeg maar waar ik nu middenin zit. Ik ben, er, ik ben er pas sinds een jaar of twee jaar achter... dat ik een wat narcistische vreemde vader heb gehad. En ik heb het alleen tijdens mijn leven gewoon nooit zo ervaren. En daarom, is, daarom is, ligt dit boek er. Het is, ja... Het is een maar, beetje een rare volgorde. En, en, en wat was dan de, acht jaar geleden het moment... want dat is wat je noemt, acht jaar geleden. Toen zag je het. Hoe kan het dat iemand... Nou, dat, heeft, dat, heeft toch, dat heeft gewoon te maken met, uh, de, met... het feit dat je gewoon zelf twee opgroeiende kinderen hebt. Dat is essentieel geweest. Mijn dochter is nu negentien uh, en mijn zoon is zeventien. Maar... Die, weet je, hoe ouder die kinderen werden, des te meer ik tegen situaties opliep. waarin ik uh, beslissingen moest nemen of dingen ging voelen. die mijn vader ook gevoeld zou moeten hebben, maar nooit gevoeld heeft. Die, die, die, kijk, dan ben ik misschien een beetje een huilenbalk. Maar die ontroering. Uh, nou ja, bijvoorbeeld, om maar zomaar in de blind een voorbeeld te noemen. Dit weekend kwam mijn zoon voor het eerst met zijn vriendin. Uh, we zijn gescheiden met ex-vrouw en ik. Dus die kwam voor het eerst met zijn vriendin thuis. Te... Nou Daya, ja, dat is natuurlijk een klassiekertje. Maar totale, totale ontroering. Zo van de, dat, ik zag dat hij een beetje zenuwachtig was. En dan hopen dat ik niet te populair ging doen. En dan weet je wel. Dat gevaar zit er zo, aan. Nou ja, juist, juist niet. Ik heb me gewoon heel erg ingehouden. En ik weet nog heel goed hoe dat met mijn vader ging. Toen ik voor het eerst een vriendin meenam. Nou, Dat was gewoon weer anderhalf uur de Klaas Dijks -horen show. <laughs> Zij vond het wel leuk. <wat laughs> ze Italianeel vond het wel een hele leuke man. Maar, ga, maar waar het mij en meer om gaat... is mee met vakantie. Ja, ja, maar, ja, maar waar het mij meer om gaat is... Weet je wel, en ik ben met mijn dochter naar Madrid geweest. En dan loop ik alleen maar naar de... Ja, dan loop, loop, ik, loop ik daar zo bij wijze van spreken een meter achter. En dan loop ik naar mijn dochter te kijken. En denk ik, oh, weet je wat, kijk te gaan en zo. En, en, ze durft veel meer dan ik. En ze is niet, godzijdank, minder verlegen dan ik. Dus ik, dus ik kijk op mijn kinderen, naar mijn kinderen op een manier... Waarvan ik me niet kan voorstellen. Ik weet eigenlijk zeker. Op die manier heeft mijn vader gewoon nooit naar mij gekeken. Kijk hem nou lopen. En dat was het moment waarop jouw blik geopend werd. Ja, dat ik dacht van ja, weet je wel, dat is zeg maar. Dat ik kinderen heb, dat ik kinderen heb en dat ik daar van alles bij voel. En dat ik af en toe. Dat ik denk van, als dat nou maar goed gaat over wat schattig, weet je wel, van dat. Dus mijn dochter is dan, die kan, die kan er vrij goed fotograferen. En die zegt op een gegeven moment tegen mij van ik stop, ik stop er even mee. Want ik vind het zo, ik vind het zo, uh, zo onvolwassen wat ik uh, fotografeer. Het zit helemaal vast alleen maar in, in vormtjes en zo. Ik ze zegt ze zeg, ik moet eerst gewoon nog ik ga even eerst iets anders doen. Vier, vijf jaar. En dan ga ik het weer oppakken. Dan denk je van, oh man, wat, wat, weet je wat. <lacht> maar dat ze dat al aan me vertelt, weet je wel, dat ontroert me al. Dat is zo gesprek dat ze dat nooit... ja, met Dat nee, Ja, maar ook dat ze het gewoon met je Weet je wel, dat ze mm -hmm. denkt van, nou, dat kan ik met die ouwe wel delen. Of zo. Dat, dat heb ik gewoon met mijn vader nooit gehad. Je zou spreken op zijn begrafenis, zei je in het Volkskrant magazine, herinner je je waarschijnlijk nog, maar je hebt het niet gedaan. Nee. Hè? Nee. Nou, Nee, maar dat vond ik ook... Oh, kijk, ik, dit, dit, dit, dit, komt, dit boek, dat lag er gewoon net een aantal, uh, een week of drie of vier. En, uh, en heeft iemand zich er ook van weerhouden? Van doe dat maar niet, Nico? Nee, nee iedereen, dat is ook gewoon... Dat, mijn broers weet, dat is ook, dat vind ik echt groots. Die staan er heel anders in. Die hebben wel een leven lang met hem uh, gehonkbald en zo. Die hebben een hele andere relatie met hem. Nou, dat is voor hen een ingewikkeld boek. En uh, bijvoorbeeld, uh, ja, allebei hebben ze mij opgebeld de dachten dat het uit was. Ik heb het zo dus ook niet van tevoren laten lezen. Ze staan er ook onder hun eigen naam in, weet je wel. Dus hebben op hun werk hebben ze er ook af en toe last van. Nou, dat vind ik, dat vind ik wel groots. Die hebben mij de volgende dag opgebeld en gezegd van... Uh, alles is waar. En uh, we zijn er, uh, weet je wel... Dat, dat, dat, dat, we vinden het heel verdrietig dat je het zo hebt gevoeld. Want het was voor hen ook nog een ontdekking. Zo van, oh ja... Dat is zo. Dus dat, je, staat Waarmee ook... ze jou als een speciaal geval zien? Ja, niet dus, ja, We hebben het, niet, we hebben het nooit geweten, we, ge, we hebben dat nooit begrepen. De dat, uh, dat alleen maar, ja, ik heb het zelf ook pas, ik weet het ook pas sinds kort. Maar ja, die zitten toch gewoon uh, het, met een soort loyaliteitsconflict. En ook weer niet, want dit heb ik tegen ze gezegd, van, het maakt niet uit, weet je, want je kan voor mij voelen, maar je kan ook veel voor Klaas voelen. Het is alleen wel goed dat het allebei nu het geval is. Het boek lichter. Nooit ziek geweest. Ja. Ik vind het heel mooi. En uh, boekenweek is ook echt wel de moeite waard, hoor. Dank je. Dat heet verder alles goed. Um, nou, morgen is het feest. Boekenbal. En jij ja. gaat die tegel nog even beschrijven. Weet je ja, al wat erop komt te staan? Uh, nee, maar ik improviseer het nu. Een... En dan vertel ik ondertussen wat er zo dadelijk op deze zender te horen is. Namelijk twee dingen. Om acht uur spreekt Ellis de Bruin met politicoloog en journalist Peter Verschoor... over de media in Rusland... die onder controle van Poetin onafhankelijk probeert te werken. En met Paul Westgeest over zijn opname als vierjarige vanwege tuberculose. En dan is daar de tegel inmiddels beschreven door Nico En Die kan wel improviseren. Er staat op als je bang bent schrijf je niets... Als je bang bent, schrijf je niets. Heel goed. Daar ben jij het levende bewijs van, Nico Dijksoor. En dank je wel. Veel plezier. Jij bedankt. En vanavond ook bij Paul en Witte Man. Ja, dank je wel. Ja, nou ja. Gewoon laten gaan. Ja. Gewoon laten gaan. Dank je wel. Dank meneer Dijkshoorn, dit was aflevering 2440. Morgen aandacht voor de documentaire Retour die hier namals over de wondere wereld van de bijna dood ervaringen. Tot dan. Radio 1. Kunst stof. NTR brengt cultuur. Elke dag.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 Ooit enfant terrible, nu een veelbekroond schrijver en een begenaderd performer. Vanavond, in het kader van de Boekenweek, een extra uitzending van het Uur van de Wolf over Tom Lanois. 5 over elf, NTR, Nederland 2. 12.500 managers waren u voor. Nu bent u eindelijk aan de beurt. Dit is Radio 1.